Dit is dooral meeges met het NOS-journaal. De woorden allochtend volgens de WRR en het CBS niet meer precies genoeg en stigmatiserend. Als er een omschrijving nodig is, dan wordt voortaan gesproken van inwoners met een migratieachtergrond... en inwoners met een Nederlandse achtergrond. Nederlanders zijn steeds slechter op de hoogte van hun pensioen. Vooral jongeren en mensen met een inkomen onder modaal zijn slecht geïnformeerd... blijkt uit onderzoek van de Stichting Wijzer in Geldzaken. Ruim een kwart van de Nederlanders zegt goed geïnformeerd te zijn over de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd. Twee jaar geleden was dat nog bijna een derde. Veel mensen weten hun eigen AOW-leeftijd niet. De PvdA wil dat het voor leerlingen makkelijker wordt om door te stromen van het ene naar het andere schooltype. Nu hanteren veel scholen een minimumcijfer om van de MAVO naar de HAVO over te mogen stappen. Volgens de PvdA draagt zo'n drempel bij aan ongelijkheid van kansen en wordt het moeilijker voor laadbloeiers om op te klimmen. SP en GroenLinks zijn het met de PvdA eens. Bij een ongeluk op de A15 is vannacht een vrachtwagenchauffeur omgekomen. Hij reed bij werkzaamheden ter hoogte van Hardingsveld-Giessendam... tegen een andere vrachtwagen. Een van de trucks vloog in brand. De chauffeur van de andere wagen kon op tijd wegkomen. Bedrijven zijn steeds meer geld kwijt doordat werknemers een burn-out hebben... meldt Arbonet. Iemand met een burn-out blijft nu gemiddeld 242 dagen thuis... zes dagen langer dan vorig jaar... Arbonet zegt dat bedrijven beter op de waarschuwingssignalen moeten letten. Ook de FNV trekt aan de bel. Volgens de vakbond loopt de werkdruk steeds hoger op... doordat bedrijven steeds meer risico's bij de werknemers leggen. Bijvoorbeeld met flexwerk. Het weer vanuit het noorden neemt de bewolking toe... en later op de dag gaat het regenen. Het wordt maximaal 14 graden. Na vandaag blijft het wisselvallig met soms regen of een bui. En dan wordt het een graad of 10 dit was het Enemersje. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In het westen en zuiden van het land komt dichte mist voor. Verder is het een drukke spits. De files met de meeste vertraging staan op de A4. Den Haag Amsterdam tussen Iepenburg en Zoeterwoude een half uur vertraging. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Burgerveen en Zoeterwoude 20 minuten. A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere en Muidenberg ruim een half uur. De A9, Alkmaar-Amstelveen, tussen knooppunt meer en Beverwijk, een half uur. A12, Den Haag-Utrecht, tussen Blijswijk en Reewijk, een half uur verdraging. A12, utrecht richting Den Haag, tussen Woerden en Knoopend Gouwen, een half uur verdraging. En verderop, tussen Zevenhuizen en Noodorp, meer dan een uur verdraging. Er staat 9 kilometer file na een ongeluk, drie rijstroken zijn daar dicht. De A15 van Rotterdam naar Gorkum is dicht tussen Arlingsveld, giessendam en Gorkum. Daar is afgelopen nacht een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Staat daardoor stil op de, A28, op de A59, zonstil richting Den Bosch. Een half uur vertraging daar. En op de N214 Papendrecht Leerdam, tussen oud Alblas en Afgit gorkum een uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 ...als je een beetje een fan bent van Netflix... ...dan ken je deze man wel... ...want hij is um, Frank Teclinio. ...van de tv-serie Lilyhammer... ...ja, dat is deze, dat is deze vent... ...heeft een groot hit gehad met Bitter's Fruit... Uh, ...we hebben het over Little Steven... En hij zat ook nog in de E-Street Band van Bruce Springsteen. Dus het is een, ja, een, gewoon een virtueus die een leven leidt. Goed, welkom bij uw aflevering van Zandvoort op zondag... op deze laatste zondag van oktober 30, oktober 2016. Wat hebben we allemaal? Sport en lokaal nieuws. We hebben volgende Ere de Visie. Dat zijn de wedstrijden Peksewolle, Go at Eagles, daar staat het 1-1. Feyenoord, Heerenveen en FC Utrecht en EC beginnen om half drie. En om kwart voor vijf het kleine, apertureuze stukje nemen we mee van ADO Den Haag... tegen de alkmaar combinatie en wat hebben we nog meer? We hebben uh, natuurlijk het weer van Rico Schreuder... en de Nu plaat van deze week weer uh, heel mooi uitgezocht door Maarten Verheijen. En dat wordt weer een, uh, ja, een hele mooie, kan ik jou nu alvast verklappen. Het is gisteren Halloween geweest. Ray Parker Jr. Ghostbusters. And the truth will always haunt me, haunt, me, haunt me, even though it set me free. And my tears flow like the ocean, as they floated in the breeze. They were falling in slow motion, and they brought me to my knees, oh. You're haunting me, haunting me, haunting my brain. Turn up the light, and now all of the maze fills me with doubt, and I'm shouting your name out loud through the pain Die blijft toch wel de grootste hit van Clean Bedded. Maar deze mag je ook niet uh, zomaar uitvlakken. Tears met Louisa Johnson en daarvoor Ray Parker Jr. met Ghostbusters. Nou, de ghosts zijn allemaal gebust. Het is tot vijf uur zondvoort op zondag. En we draaien allemaal lekkere platen en we geven je lokale informatie. En natuurlijk ook sport. Die lekkere muziek doen we nu met muziek van Cadance uit de jaren tachtig. Dit is de intimiteit. Ik zeg ik ga naar bed. Ik zeg ik drink nog wat. Doe jij de lichten uit? Oké, okay, tot zo. Ik schenk mijn glas weer vol. En rook een sigaret. Wat zoek ik hier nog? Waarom ga ik niet weg? Een avond zonder jou komt niet zo vaak voor. Ik zou zoveel willen doen. Maar ik doe geen zak. Ik voel me thuis ontheemd. En vlucht naar het café. Ik weet dat ik je mis. De infiniteit Weer naast je Ontwapend Heel tastbaar Heel vrij Je warmte Je woordjes Je adem Heel dichtbij Snachts Zijn we tenminste geen vreemden Straks is het voor altijd verdwenen Die intimiteit We raken het kwijt Het is uitzichtloos Straks is het voorbij Geen reden voor de nacht Gebeurt en kan er niets aan doen? De tijd dood wat er was, meedogenloos. Weer naast je, ontwapend, heel tastbaar, heel vrij. Je warmte, je woordjes, je adem, heel dichtbij. nachts. Zijn we tenminste geen vreemden? Straks is het voor altijd verdwenen. Die in Dans met de intimiteit en erachter Amy McDonald. This Is The Life. Ze leeft nog, want uh, 22 november, dat heeft ze bekendgemaakt... Uh, ondanks uh, gaat ze weer optreden. En wel in de old fruit market in Glasgow. En dat is haar eerste optreden sinds 2012. En uh, er komt ook een nieuw album uit. Ja, het, is, uh, het is echt waar. Er komt echt een nieuw album van Amy MacDonald aan. Dus misschien wel een opvolger voor This Is The Life. Goed, we gaan even wat sport met je doornemen. Koploper Bloemendaal heeft de aanval van Amsterdam... op de koppositie in de hoofdklasse voor mannen afgeslagen. Op het kopje van Bloemendaal boog de thuisploeg een 0-1 achterstand om... in een 2-1 zegen. Het is al de achtste zegelbrei voor de ploeg van coach Michiel van den Heuvel. Bloemendaal begon beter aan het duel... en werd via Thierry Bringman en Tim Jindiskens een paar keer gevaarlijk... Aan de andere kant van Amsterdam had strafcorner specialist Justin Reed Ross in de eerste helft het wezier niet op scherp staan. Ook in de tweede helft regende het kans over en weer. En Bloemendaal was het eerst gevaarlijk bij een strafcorner variant die niet helemaal uit de verf kwam. Uit de tegenaanval dook Klaas Vermeulen opeens op voor doelman Jaap Stokman. Maar de international van Amsterdam leek zelf verrast door de plotselinge kans. Een kwartier in de tweede helft brak Reed Ross de ban. De Zuid-Afrikaan vond bij de vierde Amsterdamse strafcorner... eerst nog Doelman Stokman op zijn weg. En ook de rebound werd gekeerd door de Colie van Bloemendaal. In derde instantie mikte Reed Ross de bal alsnog in het doel. Bloemendaal zette aan en kreeg al snel waar het naar zocht. En van richting veranderde inzet belandde hard achter doelman Laurens goede gebeuren. Al was niet meteen duidelijk wie de bal als laatste had aangeraakt. Tim Jenniskens claimde het doelpunt en werd in het gelijk gesteld door de arbitrage. En dat recept bleek te werken. Amper drie minuten later was het Yannick van der Drift die de bal van richting veranderde. In de rommelige slotfase gaf Bloemendaal de voorsprong niet meer uit handen. En staan ze dus nog steeds op nummer 1 in de hoofdklasse voor heren. Goed, om kwart voor drie spelen daar ook nog wat andere wedstrijden in de hoofdklasse. Tilburg, Oranje-Rood, Den Bosch, Rotterdam, Hurley, Kampong, AGC, Almere en Pinoque tegen Kvive. Dan gaan we even motorreizen rijden, want Bo ben Snyder heeft in Maleisië voor de tweede keer in zijn loopbaan het podium gehaald in de Motor 3. Uh, het, uh, net als in de Grand Prix van Groot-Brittannië... eerder dit jaar werd de 17-jarige coureur uh, derde. De race kende een chaotische opening, want door meerdere valpartijen... was de helft van het deelnemersveld al snel kansloos. Onder andere wereldkampioen Brad Binder ging onderuit en kon de zegen vergeten. De winnaar van de titi en assen bouwde vlot een ruime voorsprong op... en won onbedreigd de race. Ben Snyder vocht met Jacob Kornfeil om plaats 2... en moest de Tsjech net voorlaten. In de Moto2 greep Johan Sarko voor het tweede jaar... Jaar op rij de wereldtitel. De Fransman zegevierde in Sepang... ...en is met nog één race te gaan... ...niet meer in te halen in de WK-stand. die startte in een de stromende regen vanaf Paul. Hij moest Franco Morbidelli en Jonas Volke... On uh, ...aanvankelijk voor zich dulden... ...maar de Fransman was de Italiaan en de Duitser... ...toch de baas... Titelrivalen Thomas Luthi en Alex Rens kwamen niet verder dan de zesde en veertiende plek. In de MotoGP ging de overwinning na een boeiende race naar Andrea Dovizioso. Die Italiaan, die uh, zijn tweede motogp zegen in zeven jaar boekte. Bleef Valentino Rossi net voor wereldkampioen Mark Marquez. Die kwam tot twee keer toe ten val. En uh, ja, die heeft dus gewoon niet gewonnen, dus zo simpel ligt dat. Hè? Goed, uh, gaan we nog even kijken in de IJssel uh, Derby. Daar uh, is het uh, even kijken. Volgens mij 2-1 geworden voor uh, Peck Zwolle tegen Go Ahead Eagles. En wij duiken weer de beruchte jaren 80 in. Hier is Pieter Schelling, Major Tom, oftewel vulling leuk gekleurd. Friendly toftatchen, spitsie daar, twintig toftatchen daar. Alles klaar, het klaar om schrijfend te zijn. Ik heb nog een paar dagen, ik hoor het dan nog. De nummer Space Oddity van David Bowie want daar komt de personage Major Tom in Ford, Peter Schilling uit uh, 1983 met tja tja ofwel oftewel Völijk Leuskeleus. van Westkust weerbericht. Na een vrije zaterdag met veel zon en weinig wind... heeft op deze zondag de bewolking weer de overhand. Zo nu en dan, dan ook kan ook de zon nog even tevoorschijn komen. Maar het aandeel van de zon blijft beperkt. Het is dus het weer van vandaag. Het blijft wel droog en uh, bij nog een altijd weinig wind... stijgt de temperatuur naar een graad of 14. Vanavond en komende nacht is bewolkt met kans op nevel en mist. Het uh, blijft wel droog en er waait een zwakke zuidoostenwind. De temperatuur stijgt naar uh, 13 tot uh, 14 uh, graden. Dinsdag overheerst de bewolking, maar het blijft overdag nog wel droog. De zwakke tot matige wind gaat in de lopende dag om van zuid naar noord... en de temperatuur stijgt nog naar een graad of 14. Woensdag is dat een ander verhaal. De stroming komt uit het noorden. De wind neemt duidelijk in kracht toe en komt op buien... De temperatuur is met 11 à 12 graden ook al lager. Dat is het weerbericht van Rico Schreuder. Dit is op CFM Yellow Pearl for you and me. by the sea, there's still it's some time, time for you and me, tell you it was over, but I don't agree there still is some time. Yeah. I will help you out, my friend All I gotta do is look into my eyes I believe lies Not only the wind cries Not only the wind cries Only the wind cries Hates the hits. hits. You're hoarse here. Andor Swanberg on me. 107. It takes a certain kind of man with a certain reputation to alleviate the cash from a whole entire nation. Take my loose change and build my own space station. Just because he can. Ain't no refuting, all disputing. I'm a modernist, Some contract disputes to some brutes in Laubutin. Act highfalutin while my voice put the boots in. Again, again. Party like a Russian. End of discussion. Dance like you got concussion. Oh. Charlie, so I never say sorry There's a doll inside a doll inside a doll inside a, doll inside a, doll inside a dolly Hello, I put a bank inside a car inside a plane inside a boat It takes half the western world just to keep the ship afloat And I never ever smile unless there's something to promote I just won't emote Spasiba Party like corruption End of discussion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 Discussion Dance like you got concussion oh. Vandaag komt zijn nieuwe album uit en die heet The Heavy Entertainment Show. En uh, daarvoor is er ook nog op uh, 2 november een intiem concert in Amsterdam. En uh, ja, daar kan je gewoon niet bij zijn, want het is in de Cube en het wordt uh, bij een, een of andere kabelgigant uh, uitgezonden. Robbie Williams, voorloper dus, Party Like a Russian. En daarvoor Yellow Pearl for you and me. Goed, ik zei dat 2-1 was geworden. Pek tegen Go Ahead. Nee, het is 3-1 geworden. Laatste minuut van de speeltijd. En inmiddels rolt de bal in Amsterdam. Eh, Amsterdam, Rotterdam. Feyenoord tegen Ereveen. Ja. Yeah, they're invincible, and she's just in the background, and she says, I wish they ...dan weer hoorde denk ik van... ...Zandbergen, je wordt een oude zak. 18 jaar geleden was dit... ...een hele grote hit... ...tenminste in de York breakdown ...in Nederland deed ik geen ene moer. The Manic Street Preachers... ...if you tolerate this... ...your children will be next... ...en daarvoor de Echo Kids met Cool Kids. En dan moet er wat komen. Ja, dat is het. Voor Zandvoort en de regio... Kun je trouwens uh, uh, verklappen dat uh, uh, de Friesen die staan op voorsprong in de Kuip... Uh, die uh, hebben dus 1-0 binnengetikt. Dat is Coachanda Jagat. Die maakte de 1-0 voor Heerenveen. En in uh, Utrecht staat het nog steeds 0-0 tussen FC Utrecht en NEC. In het kader van het tienjarig bestaan van Pluspunt... hebben bezoekers, deelnemers en vrijwilligers... hun wens kenbaar kunnen maken... door deze op te schrijven en op te hangen in een wensboom. Een van deze wensen is in samenwerking met de ruilwinkel van Zinkel... in vervulling gegaan. Nieuwe matten voor de medische gym. In de ruilwinkel in Jupiter Plaza kan men spullen ruilen of kopen... tegen een klein bedrag. Met de opbrengst worden goede Zandvoortse doelen gesteund. En dit keer is er gekozen om de samenwerking aan te gaan met Pluspunt. De deelnemers van de medische gym zijn ontzettend blij met de nieuwe matten en danken de ruilwinkel dan ook hartelijk voor deze gulle gift. Medische gym uh, bij Pluspunt is een speciale les voor de beginnende doelgroep die al een geruime tijd niet meer aan sport of beweging heeft gedaan. Tijdens groepstrainingen werd werkt men op verantwoorde manier aangepast naar eigen niveau aan het verbeteren van het uithalingsvermogen en het verbeteren van de spierkwaliteit. Inschrijven kan via de website van plus.ww.plus.zandvoort.nl of bij de balie uh, van het pluspunt in Nieuw-Noord. Dan ja, gaan we nu alvast over uh, maart praten. Want een unieke voorjaarswandeling met de start vanaf het beroemde circuitpark Zandvoort. Het uh, wandelevenement der der dertig van Zandvoort, dankzij zijn naam aan de hoofdafstand met 30 afwisselende kilometers door en rond uh, Nederlands bekendste badplaats waarbij natuur, cultuur en entourage centraal staan. Naast de 30 kilometer staat er ook een kortere afstand op het programma de 18 kilometer. De 30 van Zandvoort wordt door Le Champion georganiseerd op zaterdag 25 maart 2017. Na de start van de, op het circuitpark Zandvoort vervolgt de route zich over het Noordzeestrand... en het Nationaal Park zuid kremland de 30 kilometer route die treft onderweg bijzondere locaties aan zoals de ruïne van Brederode, Landgoed Duin en Kruidberg en Openlucht Theater Caprera. Is de 30 te ver, dan kun je meedoen aan de 18 kilometer wandeling deze brengt een bezoek aan het Vogelmeer langs het Wiesentengebied gebied Kraansvlak. De finish is voor beide afstanden in het centrum van Zandvoort en de inschrijving is geopend want die kan je doen via www.30 van en ik heb begrepen dat Rob Harms zich al een beetje aan het inlopen is voor die afstand, die afstand de 18 kilometer. Dan is er ook nog ja, een dag daarna: de Runners World Zandvoort circuitrun en dat is de tiende keer dat het uh, wordt georganiseerd. En dat is een mooie mijlpaal voor het evenement. Dat sinds 2008 is uitgegroeid tot een groot en onderscheidend hardloop evenement. Met 14.000 deelnemers en start en finish op het circuitpark Zandvoort. In het kader van het jubileum voegt organisator Le Champion eenmalig een nieuw afstand toe aan het programma. En dat is de 21,1 kilometer. En deze halve marathon maakt het hardloopaanbod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 Van de 4 tot 12 jaar is de kids sequieren van 0,9 of 2,5 kilometer. En het inschrijven is nu al mogelijk op www.zandvoortsequieren.nl. En tijdens inschrijving kunnen alle deelnemers... vrijwillig een donatie doen aan stichting Duchenne Parent Project. En dit goede doel zet zich in om medicijnen te ontwikkelen... die Duchenne spierdystrofie kunnen behandelen of genezen. Fundracing voor het goede doel wordt in samenwerking met de Rotary Club Zandvoort georganiseerd. Goed, dus uh, wederom uh, mijn laatste weekend van maart. Veel sportief... Geloop, geren en ook nog fietsen. Dus uh, je kan van alles doen. www.zonfortzukweerden.nl of www.30 van zandvoort.nl We gaan weer terug naar, het uh, zal zijn, eind jaren 80, Sydney Youngblood of Sidney Wade. Girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be chucking. Keep up. Uh, Play us on that. Come on. Ritual piggy brings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic.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 De nieuwe single van Bruno Mars heet uh, 24k and Magic en uh, ik hoop voor hem dat het, uh, die plaats is een keertje niet van plagiaat wordt beschuldigd, want uh, de single of de hit Uptown aanvang van Bruno Mars en Mark Ronson zou plagiaat zijn. Dat werd vandaag bekend, de Funk Bang College beklaagt zich in de rechtbankstukken dat Bruno Mars het nummer... Jong Girls uit 83 heeft gestolen. Nou, ik uh, ga hem nog een keertje erbij krijgen hoor. En de man uh, die daarvoor zat, Sinne Jongbloed, zit nog steeds in lekker in het uh, snabberserquis in Duitsland. En uh, daar scoort hij uh, nog steeds. Uh, wat oude vrouwtjes, denk ik. Sit and wait, eind jaren 80, 1989 precies te zijn. Een grote hit voor hem. En um, er staat nog steeds trouwens uh, 1-0 in um, de Kuip. Want Eereveen uh, heeft daar gescoord en het is een leuke schijnt het te zijn. Nou, op geen plaats te gaan voor het nieuws van 3 uur. Janny wanna Get Your Love.